Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS zegt brutale maatregelen te nemen over de toekomst van de FIRA. Dat zei NMBS-bestuurder De Scheemaker tegen de VRT. Morgen komt de raad van bestuur van NMBS bijeen om te kijken hoe en of het bedrijf verder wil met de hoge snelheidstrein. De schemaker noemde de problemen met de trein van de afgelopen week hallucinant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 Morgen sneeuwt het door in het noorden. In de rest van het land valt er hoogheid wat motsneeuw. Dit was het NOS-journaal. is de Bakker van de ANWB. Er staan een file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij knoppunt Polderplein. 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Draait hem op verzoek bij Zondag in Kermermeland. Je hoort de George Baker en de Little Greenback. back. Het is even uh, na drie uur. Welkom bij twee uur van Zondag in Kermerland op CFM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En in de tweede uur hebben we onder meer de evenementagenda. Daar hadden we het uh, net al over. Maar wat gaan we nog meer allemaal in de tweede uur doen, albert -Jan? Uiteraard hebben we natuurlijk uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we gaan uh, natuurlijk uh, straks de tussenstanden in de Eredivisie even doornemen. En we, uh, we hebben nu verlaten bij een stand bij ajax Fijnhort met 1 tegen 0. Ik voel dat hier weer een biertje aan zit. Ja, al, uh, ik ben Rob? er ook boven voor. Dat, dat gaat vast weer <laughs> lukken. En verder natuurlijk nog meer, uh, meer nieuws en, uh, en, en muziek natuurlijk, hè, tweede uur. Uiteraard heel veel lekkere muziek. En ook de gauw en ook de verzoekplaten zijn in de tweede uur welkom. En stuur ze even naar Albert-Jan, want mijn telefoon ontploft bijna. En die van Albert-Jan staat stil Nee hoor. Dat is helemaal niet waar. Gewoon eventjes uh, whatsappen naar uh, Albert-Jan. Die is jouw weer blij hè. Even grijs op zijn gezicht. En daar houden we van. Tot aan vijf uur zijn we er met heel veel lekkere muziek en informatie... voor Zandvoort en de regio. En Carlos Santana, die gaat er ook aankomen. Hier is dat Nader... Ik ja, kan net op beter dat jij deze muziek gewoon voor je snuffert krijgen. Je hoort de Santana en Cisnauder. Belevert ritme van Zandvoort, ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Zondagmiddag bij CFM op de kloot van, uh, van deze groep Edward Maaia samen met uh, Ja, hoe heet je ook weer? Kijk hoor. Uh, Zoek hem op. Raad je paadje. Met, met Vicky. Vicka. Oh. En uh, dat was de Stereo Love. Nou, laten we eens even kijken naar uh, de standen in de divisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie daar gestart zijn. Ja, de ajax die zijn blij, want uh, we hebben goed nieuws voor ze. Ajax staat op dit moment voor tegen Feyenoord met 2 tegen 0. En daarentegen uh, staat Willem 2 nog steeds aan, tegen een achterstand aan te kijken bij ADO Den Haag. Want daar is de stand nog steeds 0-1. En zo dadelijk om half vijf gaat de wedstrijd beginnen. RODA JC tegen NEC. Wordt voetbal eigenlijk wel eens afgelast als er heel veel snel ligt? Of ja, niet? MVV is dit weekend afgelast. MVV, oké. Okay. Nou, ja. misschien de wedstrijd om half vijf ook wel. Als het zo doorgaat, hè? zal best Dan krijgen we, krijgen we een witte wereld. Dus uh, gewoon lekker thuis blijven, Gerrit. Op de bank, ja. Op, ja op de, de bank. bank. <laughs> lekker de verwarming aan en luisteren naar CFM. Zo dadelijk komen er nog heel veel verzoekplaatsen aan. En dit is een verzoekplaat van mijzelf hier. Dus uh, let It go van Passenger.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 Only know you've been high when you feel low. Only hate the road when you're missing home. Only know you lover when you let her go. En je letter go. Zondag in Kennerland. Zondag in Kenmeland. Je blijft op de hoogte. bij zondag in wat op CfM Sofort. De zingel van Passenger en Let Her Go. En dan de deze lekkere meezingen van Sidney Younglatz uit de jaren tachtig. Was dat Sit and Wait. Gewoon wachten tot de sneeuw voorbij gaat. Nou, dat kun, nee. kun je heel lang uh, blijven wachten, hè, volgens mij. Want het gaat nog wel eventjes door hoor, met sneeuw. Dus morgenochtend als je de weg op moet, opgepast. Ja, en voor de natuurliefhebbers hoop ik dat de sneeuw lekker lang blijft liggen. Want volgende week is er namelijk een struinexcursie. De Amsterdamse waterleidingduinen is een van de weinige gebieden in Nederland waar je van de paden af lekker mag struinen. Op 26 januari wordt een redelijke pittige drie uur durende wandeling georganiseerd. En als die sneeuw dan blijft liggen dan kan je de prachtigste foto's maken. Onder leiding uiteraard van een boswachter. Deze excursie is alleen geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar. Het vertrekpunt is dit keer vanuit boshut Pannenland, Vogelenzangse Duinweg 4 in Vogelenzang.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 Per excursie kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. Dus meld u zich aan via, en nu in de pen pakken, 020-608-7595. 608-7595. Struinexcursie in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Met dit weer een aanrader. Lekker struinen door de Duinen en meer uh, evenementen hoor je zo duidelijk. Om half vier bij de evenementagenda op CFM Sanford. Maar eerst door met de verzoekplaten. Ja, ze stromen binnen. Ja, ze stromen werkelijk binnen. Druk, druk. Niet te geloven. Druk, druk, druk. Gerard, hij uh, WhatsAppte naar Albert Jan en vroeg deze plaat aan. Hier is Tony Braxton, leuk om weer een keer terug te horen op de radio. Unbreak My Heart is de plaat die we voor je gaan draaien. Don't me in all this pain. Don't me young the rain. Come back and back smile. Come and take these tears away. Zijn. inderdaad alweer een hele tijd niet meer gehoord op de radio en recht weer is aangevraagd bij ons door Gerard, Jordan, Tony Braxton en Unbreak My Heart. Nou ik ga er even lekker voor zitten, Bak een bakje <laughs> koffie erbij, pootjes omhoog en dan mag Albert-Jan de evenementenagenda met je door gaan nemen. albert ga je gang. Gaan we doen en dan gaan we eerst naar donderdag 24 januari want dan is de Magic Cabaret Theater Dinner Show en dan heb ik het over Beach Club Take 5. Strandafgang Paulusloot nummertje 5. En de prijs is 49,50 euro. En dat duurt van 6 tot 11 uur. En tijdens deze avond van wereldklasse nemen Rob en Emiel u mee in het, naar het theater van Beach Club Take 5. Five, five. En laten u versteld staan. Want werkelijk, u gelooft uw ogen niet. Deze fantastische avond begint met een heerlijk voorgerecht in een sfeervol restaurant. Waarna u naar het theater in de Zuidzaal gaat. Waar de avond vol met magie gaat beginnen. Een Magic Cabaret Theater Dinner met Rob en Emiel is gegarandeerd een avond. ...om nooit te vergeten. Dus aanstaande donderdag 24 januari... Uh, ...en wel van 6 tot 11 uur in Beach Club Take 5. Gaan we door naar de vrijdag en dat is 25 januari. Smartlappen en levensliederen zingen met, uh, in café Koper. En wel op het kerkplein nummertje 6 en dat begint om uh, 9 uur. En het is altijd oergezellig zo'n smartlappenavond. Van papi loopt toch niet te snel tot huilen is voor jou te laat. Etcetera, etcetera. En, wat, wat? en deze vrijdag gaan ze weer smartlappen en levensliederen zingen... onder begeleiding van accordeonist Gerard Bosman. Er zijn tekstboeken aanwezig en iedereen is welkom. Sanktelijn is niet nodig, maar wel een hooggezelligheidsgehaald. Vrijdag 25 januari... Smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper... op Kerkplein 6 vanaf 9 uur. Dan gaan we naar de zaterdag. En nogmaals vergeet u dus... de snuif-excursie niet. Oh, snuffel, snuffel. <laughs> Pardon. Snuffel-excursie niet... in Amsterdamse waterleiding Duinen. Uh, verder een uh, evenement... op zaterdag 26 januari. Want dan de Hedis International. Revue Cabaret Varieté. Henk en Dick, al 48 jaar... een bekend duo... De Heidi's International. Komische en hilarisch in binnenland en buitenland. Een avond vol plezier, weemoed en verrassingen. Een voorstelling vol feestelijkheden. En, vergeet, en Zandvoorters beleef het mee in Theater de Krocht. En dat is zaterdag dus 26 januari en het begint om 8 uur. En volgens mij is het een afscheidstournee. Dus wilt u ze nog zien, ga dan zaterdag 26 januari naar Theater de Krocht. Want daar begint om 8 uur de Hades International Revue en Cabaret en Varietéavond. En het uh, ge staat gegarandeerd voor veel plezier en weemoed uiteraard. Dan gaan we ook uh, naar uh, zaterdag 26 januari. Want dan hebben we uh, in het museum ook weer het Zandvoortsmuseum Museum Podium. Een platform voor muziek, theater, poëzie en verhalenvertellers. En dan zaterdag 26 januari hebben we een jazztrio met onze eigen uh, zandvoortse zangeres Rodes. Adamspoor op saxofoon en Papa Luigi natuurlijk op de viool. En dat begint allemaal om 3 tot 5 uur. En het, het uh, voorprogramma begint om kwart voor drie. Dus uh, 26 januari 2013. Een nieuw museumpodiumjaar wordt geopend uh, met speciaal voor deze gelegenheid niemand minder dan zangeres. Nogmaals, Cathy Rhodes, sameh lottin zoals ze volledig heet, Saxofonist Aram en violist Louis Schuurmans. Een muzikaal programma samengesteld. En als ik het goed begrepen heb, gaat CFM daar opnamen van maken. Uh, ja, klopt. En uh, binnenkort op de radio te horen. Uiteraard, we gaan een thema-uitzending aan wijden. Dus uh, nogmaals, ga naar het museumplein op, 26, op, op het museum 26 januari. Dan, waar kan u nog meer heen op 26 januari? Ja hoor, dan is er ook weer karaoke, dance, classics en discoavond in Café Oomstee. Het kleine gezellige jazzcafé. En uh, dat begint allemaal om een uur of negen. Als u dus een karaoke, dance, classic en Disco liefhebber bent... spoed u dan op uh, 26 januari om negen uur naar Café Oomstee. En natuurlijk uh, niet te vergeten uh, uh, op uh, uh, 26 januari om acht, vanaf acht uur in Café 4... met de grote F het raadje raadjeplaatje... ...en wie durft het op te nemen tegen de heren van ZFM Zandvoort, uw lokale radio. Ik heb begrepen gisteren dat er al acht teams zich hebben ingeschreven... ...dus er kunnen zich nog zes inschrijven. En een team bestaande uit maximaal van vier personen... ...en inschrijven kan aan de bar. En Café 4 is gevestigd aan de Halterstraat 32 in Zandvoort. www.café4.nl met een f... Dus aanstaande zaterdag, raad je plaatjeavond. Tot zover even met de evenementagenda en de snuifexcursie. Ja, dat zou best wel kunnen. Nee, een snuifexcursie zou best wel kunnen. <lacht> Het is wit genoeg, hè, buiten. Dus uh, snuiven maar met z'n allen. Hier is lief van Dwaard. Mijn, oom, oh mijn, oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot ogen. Mijn ogen is moe op jou. Hier staat ik weer neer? Ik kan niet meer tot over -Head. mijn oren, smog en liefdag, ja. Ik klaag, ik klaag, ik ik ik klaag, ik klaag, ik klaag, ik klaag, ik vreemde ziekte ik ik ik ik ik een vreemde een ik ziekte ik ik ik ik ik ik klaag, ik klaag, ik ik ik ik klaag, ik ik ik ik klaag, ik me rot is een ik ik Levert het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. ZFM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte. We in a trail. I can't walk out. Can't you see what you're doing? Er dit er weer eentje, Albert-Jan? Ja, dat was weer ja, eentje. Er was, eetje. was weer eentje, een verzoekplaats. Ja, Voor iemand die op de bank zat en bijna in slaap was gevallen. Maar nou is hij weer wakker hoor. Ja, Elvis Presley op de Salvatse Radio bij Zondag. Ik ken is Suspicious Minds. Nou, we gaan weer eens even kijken naar uh, de wedstrijd uh, van vandaag. De wedstrijd van vandaag. He, zo zou mogen wel uh, betitelen. Ja. Ajax tegen Feyenoord. Zeg jij het of zeg ik het? 2... 0. 2-0 voor Ajax. Dus het ga en... gaat mijn biertje Maar het is wel een ja. kaart kaartenfestival hoor. Ja, Omdat wat, gaan... wat, wat we... kan je daarover melden Pascal? Er zijn al drie of kaarten. De kaarten. Drie kaarten, eerste helft. Hè? De eerste helft zijn inderdaad al drie kaarten uitgegeven. Gele kaarten wel te verstaan. Uh, Ajax heeft uh, twee gele kaarten. Waaronder Es uh, de Jong en Van Rijn. En bij Feyenoord is het Jan Maat. Uh, die een gele kaart heeft gekregen. Oké. Okay. nou, Oké. Okay. Nou, de andere wedstrijd die uh, vanmiddag om half drie gestart is in de Eredivisie... is Willem II tegen ADO Den Haag. 0 tegen 1. Ja, zeker. Zo dadelijk om half vijf. Dan hebben we nog een wedstrijdje te goed, hoor. Want dan is het uh, Roda JC tegen NEC. Dat was hem weer, de Eredivisie. We hebben hem weer voor je doorgenomen. Zo dadelijk uiteraard veel meer, want we houden de wedstrijd Ajax-Feyenoord... natuurlijk nauwlettend in de gaten. Maar er is weer meer muziek uit de hipparades van dit moment is hier... Tom O'Dell, Another Love.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 All the love, all my tears have been used all. week zaterdag, dan vindt in uh, Café 4 Raadje Plaatje uh, plaats. Ja, dit is ook wel een Raadje Plaatje plaat eigenlijk, een klein beetje. Je hoort de bel, in en Black is Black, ja, je moet er maar opkomen. Toch? <lacht> je moet er maar opkomen. Dat is wel de truc. Dat is wel de truc, ja, is zo snel mogelijk ook natuurlijk, hè. En dan maar hopen dat de rest van het teams het niet weten. Bijvoorbeeld het CFM-team, wat het even laat afweten. Je weet het maar nooit, dus schrijf je in voor Raadje Plaatje volgende week zaterdag in Café 4. Ja, en uh, hebt u nog uh, waardevolle en zeldzame boeken uh, in huis... dan is wellicht 29 januari een dag voor u. Want hebt u een zeldzaam oud boek en wilt u de waarde daarvan weten... ga dan dinsdag 29 januari tussen 1 en 4 uur... naar het NH Hotels aan de burgemeester van Alfenstraat 63. De Rotterdamse taxateur en veilinghouder Arie Molendijk... is die dag aanwezig en zal oude en zeldzame boeken... handschriften, kloosterboeken en oude statenbijbels... of gewone bijbels... Uh, op hun waarde schatten. Ook het opstellen van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk. Tevens is een collega aanwezig die deze middag glas en aardewerk, affiches en 20ste eeuw geïllustreerde boeken taxeert. Voor een taxatie aan tafel wordt 5 euro gerekend. Dus wilt u wat weten wat uw oude boeken, zeker uw oud glas, oud aardewerk of oude affiches en of 20ste eeuw geïllustreerde boeken waard zijn? Ga dan 29 januari tussen 1 en 4 naar NH Hotels aan de burgemeester van Alfenstraat 63. Ik heb nog een hele oude bosatlas thuis liggen. Zou dat wat waard zijn, denk je? Dan, ik dus ook. Jij ja, ja. ook? <laughs> ja, klopt. Nou, dan gaan we samen erheen. Gezellig. De 29e is het. Ja. Oké, okay, nou, ik ben erbij hoor, Robert-Jan. Ik ook. Het land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan. Behalve als we winnen.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 Met massieballen in de muur en niemand die droogbrood eet. Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. die laat je in een waarde. Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die moeten niet het keurslijf in, die laat je in. Ja, dat was hem, de single van het uh, producers duo Fluitsma en Fantijn uit 1996. Je hoorde 15 miljoen mensen. Ik denk we zo weer het einde van uur 2 van zondag in Kennemeland op Sierfhebsonvoort. Ja, je zou maar naar buiten moeten, hè. Ho, ho. Zullen we gewoon doorgaan zo meteen na 5 uur, want we komen toch niet meer thuis. Nee, ingesneeld. Helemaal ingesneeuwd in de studio aan het Gasthuisplein. dus... Reken maar niet meer op ons vandaag. Ja, wel op de radio, maar uh, we gaan niet de deur uit. niet meer uit. Schat, kan je meteen even eten komen brengen? Ja, ja heel goed. Neem voor mij ook wat bij je wil. Ja. Tot zo meteen, dan zijn we met u drie van zondag in Kennenland bij je. Bij je en hier stelen.